The Malkin. Okay.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 Ja, ik had zo'n jink, een paar klappen verkocht en een schouder er een hier. in. We nou, worden allemaal een dagje oud. Ja, hou op, hou op. Hoe lopen de zaken? Met zo'n Wint. Ach, wat vind je mij niet klaar hoor. Over twee weken gooi ik de zaak dicht. En dan ga ik lekker met mijn vrouw op een paar dagen naar het strand. Met Sinterklaas. Doe maar, doe maar. Meneer, die hebt het breed. Eigenlijk zou ik dat ook eens moeten doen. Ja, doe je dat toch? Ja, ja Greet houdt niet van het Spaanse eten. Altijd die olijfolie, weet je wat, scheid in die wc's. Ik hou daar niet van. Wat ik zeggen gewoon, uh, heb jij de laatste tijd iets gemerkt van valse flappen? Vals geld? Ja. ja. Nee, niks van gemerkt. En ook niks over gehoord? Nee, echt niet. Nou goed, uh, let op je kast, want ze zeggen dat er valse flappen zijn. Uh.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 En ook, ook niks over gehoord. Nee, uh, is maar goed ook. Ik heb zo'n hekel aan die gasten. Mm, het is geen heerlijke handvol. ja. Nou, jongen, uh, let goed op je kassa. Want voor je weet bij de lul. Doe ik. Hey, mensen, lief, ze zien eruit als nieuw. Ja, dit is een nieuw glazen goedje. Zal ik jou eens wat vertellen? Freddy is langs geweest. Echt? Maar hij zit wel in een kraakpand. Een kraakpand? Wat had het me niet horen? Rookt hij ook van die troep? Hij zegt van niet. Oh, hoe ziet hij eruit? Eh, wel goed eigenlijk. Ik bedoel gezond. Hm. Hij was schoon en hij had ook geen luggie. Maar zijn haar hangt tot over zijn schouders. Weet je nou waar die woont? Ja, dat wou je niet zeggen. Het is te beter, dan kun je het ook niet aan haar vertellen. Maar ik ben wel opgelucht. Het is toch je kind, hè? Nou, jongens, hoe zit het? Komt er nog wat van? Ah, Lukt niet, Fred. Ah, die deur zit nu vast. Ah, het gaat luk niet, Fred. Ja. Zijn we krakers of niet? Kunnen we niet langs de regenpijp omhoog? Dan sla ik wel een zolderraampje in. Ja, ja, langs een regenpijp omhoog. Ja. Jezus, wat een onzin.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 Luister, er een balk. of een krukje. koppel. Hé, kijk, kijk, kijk. Hé, jij eet. O, breng me. Kijk, wat veropend. Laat me los. Laat me los. Of waar ja? je liever dat ik je even in die gracht liet, al. En dat moet je zeggen. Dames en heren, komt u binnen. Zo. Hoe heb je dat nou weer geflikt? Ja, makkelijk zat. Door de tuin. Ik heb even tegen de serre deur gedrukt, meer niet. Wow. Wow. Je hebt toch niks kapot gemaakt, nee, hè? Nee, nee. Kom nou maar binnen. Wow, wat stinkt het hier, zeg? Oh, jee. Oh. Dode muizen. Ze hebben gif gestrooid. Wat een gangman. hè? Moet je die kamer zien. De kolenkachel staat erdoor. Kijk, ze er zijn lege bierflessen.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 Er woont veel benauzen in de buurt, misschien wordt het wel gebruikt. Waarvoor? Als safehoud. Ach kom zeg. Lizzie? Lizzie? Ja, wat is er? Zeg even tegen je vader dat hij ophoudt. Die andere meiden die hebben er ook last van. Ik praat niet meer met die man. Al jaren niet meer. Wat een kolerelaar zeg. Ik sla hem helemaal verrot straks. Doe maar.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 Ja, ja, dat gaat goed, heel goed. Heel goed daar. Eh, ja, Ruby, alleen even ja, meer met je prammen daarvoor. Heel, ja, en, en even wat meer draaien met die kont van je. Zoals je op de auditie deed, hè, jong. eens, even stoppen, even stoppen nou, hé! Hey!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 Bekijk het maar. John! Ik Godver... ben de hele ochtend al bezig met die meisjes. Hè? En dan hebben we net een dans met z'n allen afgesproken en dan kom jij even binnenvallen okay, hier. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. oké. Doen wij auditie. Uh, Lizzie, uh, ga er even staan op het toneel en uh, bloes uit. En dan? Dansen. Zodat John kunt zien of dat je aanleg hebt. Ik wil ook wel in mijn blote kont, hoor. Ja, uh, dat wil ik ook wel. We, we, daar heb ik geen vergunning voor. Karel? Dit is een topless bar. Muziek!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 Rustig achterover, achterover aan. Tegen de muur dat getais hebben. Thijs, kom eens hier. Is dat pandje wel helemaal schoon? Of leg er nog wat?